Het CITO komt volgend jaar met twee versies van de eindtoets voor leerlingen op de basisschool. Naast de gewone CITO-toets komt er een die iets makkelijker is. Volgens de toetsinstituties die voor kinderen die op school minder goed zijn in talen rekenen... en waarschijnlijk naar het lage beroepsonderwijs willen gaan. Met beide toetsen kan bijvoorbeeld een HAVO-advies worden gegeven. Leerlingen die de makkelijke toets maken moeten daarvoor meer opgaven goed hebben. Het laatste verkiezingsdebat is volgens tv-kijkers gewonnen door president Obama. De presidentsverkiezingen in Amerika zijn over twee weken op 6 november. In het debat stond het buitenland centraal. Obama's tegenstander Mitt Romney zei dat de VS de laatste jaren te weinig leiderschap heeft getoond. Een opvallend felle Obama verweet Romney zwalkende standpunten. Het weer. Vanochtend hier en daar nevelig, later op steeds meer plaatsen zon. En het wordt van 15 graden in het noorden tot 20 in het zuiden. Dit was het NOS. Dit is Jolande van der Velden van de ANWB. De ochtendspits is minder druk dan gebruikelijk. Er staat nog 50 kilometer file. Ik noem de files in de Randstad vanaf 3 kilometer. Die staan op de A1 Amersfoort richting Amsterdam. Tussen Naarden en Knopend Muiderberg 5 kilometer. Dat was een aanrijding, daar is alles weer open. Daardoor is het wel vastgelopen op de A6 Lelystad richting Muiden. Tussen Almere stad en Almere Poort 5 kilometer. Op de A9 Alkmaar richting Amstelveen bij het Knopend Draadorp 5 kilometer. A12 Utrecht richting Den Haag. Bij Den Haag Malieveld 4...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 I knew the freaking, yeah. this is how I roll. Animal print bands I control. It's a red foe with a big ass fro. Well, like Bruce Lee, yeah, I run the club, yo. When I'm at the beach, I'm in a Speedo trying to tear my cheeks This is how I roll, come on ladies, it's time to go Headed to the bar, baby, don't me hurt No shoes, no shirt, and I still get some Girl, look at that body, uh, I work out Girl, look at that body, uh, I work out Girl, look at that body, uh, I work out Girl, look at that body, uh, I, work Girl, at that body. Uh, I work out When I walk Yeah. Deze. Nou, leuk gedaan toch? Ik vind het wel, Ik vind het wel dat we dit een nummer voor over mij gemaakt hebben. Ja? Met Sexy I Know It. Voor de rest uh, ben je gewoon niet arrogant of... Uh... Nee, dat valt hem uit. Het zijn dus. En ja, Sexy. En I Know It. Zandvoort vandaag, wat is er vandaag in, de, in Zandvoort? Uh, net begonnen, dus we zijn een beetje laat, om um, uh, drie uur in de Sant Sint Agatha Kerk. Een productie van C uh, SCCZ Klassiek. En er is vandaag een workshop Beelden van Zand in het Zandvoorts Museum. Zo leer je van een bak zand een prachtig beeld te maken door te scheppen, gieten, mengen en stampen. Als je wilt meedoen, ben je nu te laat. Maar hou de site van Sandvoort Museum in de gaten, want het wordt wel eens vaker gehouden. Ja, en ook misschien wel... Um, ik vind het tenminste een hele leuke site. Ik weet niet of veel mensen het interessant vinden. Misschien is het ook een beetje stilwerk. Kan ook natuurlijk. Maar er is een nieuwe site over alle in's en outs over ons dorp. Oh, kijk eens. Met allemaal informatie en evenementen. En er staat een stream van CFM Zandvoort, dus dat is altijd goed. Dat kan je zien op www.dtmsandvoort.eu. Dus www.dtmsandvoort.eu. Dus dat EU is wel heel belangrijk. Ook feliciteren wij naam CFM Zandvoort. Job en Ilse Stufkens. Met de geboorte van Fina. Nog meer nieuwe bewoners in Zandvoort. Heten wij welkom Onila Onijla. Dat is de dochter van Peter van Oort en Babette Last. En Jalala. Mooie naam is de dochter van Juanita. Oké. Okay. Oké, okay, van Wat de mooiste dagen voor deze bewoners. Want Kevin en Nadine Oerlemans gaan trouwen binnenkort. Nou, leuk. Ja, leuk toch? Ja. Uh... Hey, heb jij vorige week nog dat, um, die Felix Baumgartner gekeken? Nou weet ik dat, omdat we het samen ja. hebben gekeken. Dat was uh, die, uh, die Oostenrijker die bijna 40 kilometer... Een die deed een uh, parachutesprong van bijna 40 kilometer hoogte. En er een heel onderzoek aan afgegaan. Het kostte miljoenen euro's. En hij is dus uh, ja, echt door de geluidsbarrière heen gedoken. En het is helemaal goed gegaan. En hij heeft dus nu het wereldrecord parachutespringen. Dat heeft hij dus heel erg goed gedaan. Ja. Wat vond jij daarvan? Ik vond het wel spectaculair om te zien. Het was echt heel spectaculair. Nou, hij was er ook uh, heel erg blij mee dat hij dat uh, uiteindelijk heeft gehaald. Wat natuurlijk begrijpbaar is, toch? Ja, klopt klapt hij aan elkaar zo. Weet ik. Ja, dat is ook het risico. Hij had ook ja. een speciaal uh, ruimtevaartpak of zo had hij aan. Ja. Dat is heel erg leuk. En uh, er hebben iets van 8 miljoen mensen gekeken via een, uh, een YouTube-stream. Dus dat is wel heel erg goed gedaan. Ik ben benieuwd wanneer hij dat record gaat verbreken. Dan moet hij volgens mij echt uh, met de uh, Columbus-raket uh, mee naar boven... en springt ja, hij vanuit de mars terug naar de uh, aarde. Op een gegeven moment kan je het niet meer verbreken doen. Als je je buiten de dam kreeg, en ga je ja, zweven. Ja, dus dat, dat kan niet meer. Ik denk dat dit ook wel een beetje het maximum is, hè? Ja. Goed, zometeen gaan we even de tussenstanden van de Eredivisie doornemen. Er worden vandaag een aantal wedstrijden gespeeld. Zometeen daar de tussenstanden van.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 Here comes the Wolverine. I believe. I believe what you said. That. Een van de beste zangeressen van Nederland. Alleen jammer dat um, de rest van Nederland haar niet heel goed kent, volgens mij. Elske de Walp, ZFM en Stains on my heart. Ja, en de tussenstand in de visie tussen VV Venlo en Feyenoord. Dat is 2-1 voor VVV. Uh, de doelpunten maken zijn Turk en Joppen voor VVV. En Feyenoord heeft immers gescoord aan de penalty. En Heerenveen Groningen is nog steeds 0-0. En nog, ergens met Wauwijk tegen Peck Zwolle. Dan nog even een rondje internationaal voetbal. Op dit moment één wedstrijd bezig in Engeland. Um, ik heb geen idee of Vernon Anita speelt. Bij Newcastle United staan ze wel uh, voor met 1-0. Um, dus we houden je daar op de hoogte. Um, geen, week, geen voetbal voor Sanford 1 dit weekend. Hi. Ze waren vrij omdat er uh, HD-cup was volgens mij. Harms Dagbad-cup. Volgende week spelen ze dan tegen Aalsmeer voor de competitie. Ze staan op dit moment op de zevende plek en Aalsmeer op de tweede plek. Lopen leuke mensen langs. Mike Soulzanger, gezellige gast. <laughs> Even zwaaien, altijd leuk. Dit is fijn zeg. Nieuwe muziek van Good Luck. Taking it easy. There's nothing like the summer breeze to take the load off you and me. We survived the madness. We made it through. Now, girl, it's only me and you. It's only me and you. Mm. We're taking it easy. We're taking it easy. Take it easy on ourselves. Don't gotta do nothing for nobody else. We'll give it time and slow it down. Even the city says she's chilling out. The tide is high, our bodies glow. We're dazzled by the sun while we're laying low. We're taking it easy. We're taking it. easy. We're taking it easy. We're taking it easy. Look at us chilling here. Waiting for the sun to disappear. There's nothing like breathing in. Taking the moment as it begins. The tide is high. We're taking it Yeah, we're taking it easy so, Mmm, we're taking it easy Mmm, we're taking it Yeah, we're taking it Mmm, right. yeah, we're taking mm -hmm. it easy Mmm, we're -hmm. taking it Yeah, we're taking it mm Muziek van Good Luck. ZFM Sandvoort met Take It Easy. Zometeen nemen wij even het regio door. Wat is er gebeurd in Sandvoort en omgeving? Er is u wordt zometeen weer helemaal bijgepraat van het regio -nieuws. Ja, en dit is leuk. Een talentvol bandje uit Nederland. Sunday Sun. En een nieuwe single. Highly respected rebel op ZFM. sure that you drew. Just a flame, soothing like aspirin. Ja, je gaat nog veel van horen. Sunday Sun en highly respected rebel zondag in Kennerland. Je blijft hoogte. over. Even wat regionieuws. Wat is er gebeurd in Zandvoort en omgeving? En loop je wel eens door de Amsterdamse waterleiding Duinen? En heb je nou een mooie foto gemaakt van een hert bijvoorbeeld of een mooi ander natuurverschijnsel? Dan kun je die vanaf maandag of van vandaag uh, uploaden via een nieuwe website. Dat is awd.waternet.nl. Deze website, er komt veel informatie over te staan over de Duinen. En ja, dat wordt gedaan in samenwerking met Facebook, Twitter en Google Maps. Zo kun je bijvoorbeeld naar speciale wandelroutes kijken... 360 graden, foto's en plekken waar je herten kunt sporten, of spotten. Bekijk het allemaal op www.awd.waternet.nl. Dus awd.waternet.nl. En doet A, de man van 40 jaar, heeft een, hoge, heeft een hoger beroep 15 jaar cel gekregen. Hij hakte met een bel in zijn in of zijn extra in Zandvoort. Ook uh, de vriendin van de ex werd geraakt. De vrouw is ernstig verminkt. De, de vriendin die haar probeert te beschermen, kreeg klappen met het wapen. En komen, uh, ze, komen, ze krijgen een schadevergoeding van 50.000 euro en 217 euro. Huh? Nee, 20.017 euro. Oh, 2017 euro. Vreselijk verhaal. Ja, ja, vind je dat? Nee, ja, gaat er niet weer extra in en loodrijven nou, met de is de bel. wel een dingetje geweest hoor, in Stamford. Oh, die vrouw stond te wachten bij het spoor. En haar ex-man kwam, uh, kwam op haar af. En die heeft gewoon met de bel instaan hakken op haar hoofd. Hè? Ja, spoor het er nu? Bijna erger kan het niet, hè? Ja. Het is echt een vreselijk verhaal. Hij heeft uh, in hoge beroep nog 15 jaar cel gekregen hopelijk blijft hij tot het eind van zijn leven in de cel zitten. Want dit is echt uh, verschrikkelijk. Dat heb ik liever. Dan, dan denk ik beter. Kan je, beter elkaar, kan je elkaar beter in één keer doodschieten? Dan voelt ze er minder nou, van. Nou, dat, dat ook niet. Nee, Maar, dat voelt, maar dan, dan, dan ben je, he, je dood. En dat nee, is nog erger. Maar dan voelt ze er minder van. Nu is het altijd, voor altijd last van het gaan. Dan. Ja, maar ja, dan is het dood en uh, hebben de familie weer meer last van ja, okay. het. Het schoolbesturen en de gemeente Sanford... zijn in gesprek over het overbrengen van het wim Gertenbach college en de oranje Nassau school op één locatie... De partijen zitten met elkaar om de tafel om de gemeenteraad van daar in een motie op had aangedrongen. Doel was in september met een voorstel te komen om een nieuwe school te bouwen... waar de Oranje-Nassa-school en het Gertebart College in komen te zitten. De drie partijen bekijken nu een aantal modellen waarin oplossingen worden aangedragen voor het huisvestigingsprobleem. Vanavond en de komende nacht hebben we een afwisseling van wolkenvelden en enkele opklaringen. Vanavond spittert het lokaal nog wat, maar de komende nacht blijft het droog. De temperatuur daalt naar ongeveer 12 graden. Morgen zijn er flinke periodes met zon en blijft het droog. En de temperatuur stijgt naar een aangename 17 graden. Zondag in Kennemerland. Go. You try the world is mine The world is mine The world is mine I've lost my fear to what that is I do my best the world is mine I take the price and realize Your eyes, the world is mine. I've lost my fears, no more than fears. I feel my eyes, the world is mine. Take the price and realize that in your eyes, right. the world is mine. I've lost my fears, no more than fears. I feel my eyes, the world is mine. Take the price and realize. Alright.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 Dit is Jolande van der Velden van de ANWB. In de Randstad staan er nog files op de A4 Den Haag richting Amsterdam voor Hoofddorp 4 kilometer. En richting Den Haag voor knopende hoek 3. Op de A9 ook maar richting Amstelveen bij knopende Raasdorp 4 kilometer. A28 Utrecht richting Amersfoort bij de afwit Dendelder 2. Van Zwolle naar Utrecht bij de afwit Maan 4 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie.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 Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Het ritme van ZFM. Op tv, radio en internet. ZFM. Nu de herhaling van Zondag in Kennemerland. GFM.